Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag ontboden... schrijft de minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken op X. Ze willen hem laten weten dat ons land de gevaarlijke Iraanse aanval op Israël afgelopen nacht veroordeelt. De premier Rutte zei eerder dat het van groot belang is dat het geweld in het Midden-Oosten niet escaleert omdat niet valt uit te sluiten dat er nog meer aanvallen komen... heeft Nederland het reisadvies voor Israël op rood gezet. En dat betekent dat alle reizen naar dat land worden afgeraden. De VS zal niet meewerken aan een mogelijk Israëlisch tegenoffensief tegen Iran. President Biden heeft dat gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu blijkt dat de aanval van Iran weinig schade heeft aangericht... en nauwelijks slachtoffers lijkt te hebben gemaakt... is er geen dwingende reden om terug te slaan, vindt Biden. Inwoners van de Russische regio Kurgan moeten zo snel mogelijk weg uit het gebied. Er zijn al een week zware overstromingen. De situatie lijkt nog erger te worden omdat er veel regen wordt verwacht. De vrees bestaat dat het zo snel gaat dat mensen in hun slaap kunnen worden verrast. In het getroffen gebied ten noorden van Kazachstan staan ruim 14.000 huizen onder water. Ook het noordwesten van Kazachstan is getroffen door overstromingen. Een vrouwelijke conducteur van de NS is gisteravond zwaar mishandeld door een groep jongeren. Ze werd in een dubbeldektrein die onderweg was naar Den Haag van de trap gegooid, geschopt en geslagen. Volgens de vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC hield ze er een gebroken arm aan over. Er is één minderjarige jongen aangehouden. De NS registreerde afgelopen jaar ruim duizend geweldsincidenten. Een stijging van 8% ten opzichte van 2022. Het weer bewolkt vanuit het zuiden in de loop van de nacht. Overal wat regen, minimaal rond 7 graden. Morgen onstuimig met stevige buien en kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt hooguit 11 graden en ook de dagen daarna koud en nat. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We gaan beginnen met een nieuw album van Erwin, En dat uh, uh, album heet Cascadia. Daarna een wat ouder werkje van Remy Stromer. EOD. Ja, dat doet me altijd denken aan de explosieve opruimingsdienst. Maar uh, Remy schrijft het ietsje anders. Met een hoofdletter E, kleine O en een hoofdletter D entering the dream zo heet zijn trek Remi Stromer uit uh, geboren Halemer en woonachtig in ijmuiden dan natuurlijk de andere nieuwe werken en daar komen we weer terug vanaf eens even kijken vanaf trek 9 gaan we weer terug in de tijd met uh, mary lydia ryan henk wieman Sylvian en karel en House en Wycombe. en we eindigen met uh, Eugène Vriezen. Ja, dat klinkt ook allemaal uh, toch wel aardig Nederlands. Met a perfect Sunday. Nou, ik hoop dat het een perfecte zondag voor jou was. Peacefulradio.info. Daar vind je alles terug en ik wens je heel veel luisterplezier.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 Genta arraia que gente, gente chama gente, gente gosta de Genta Gente arraia que gente, gente chama gente, Genta cansa de Genta Gente arraia que chama gente, gente gosta de Genta Gente arraia que gente, gente chama gente, gente cansa de quando foi ne acredito manhã boa ter uns sentimentos para mim quando foi bo acredito manhã mag ter uns sentimentos para pouca que vida eu me mistério mudança é constante esta vida We're Gentaconchegente, gente a ficar contente, gente a sorrident. Gentaconchegente, gente, gente, gente. Gente, gente a ficar contente, gente a crer sugente. Gentaconchegente, gente a ficar contente, gente a sorrident. Gentaconchegente, gente a ficar contente, gente a Santo foi minha acreditou, manhã vou ter outros sentimento pra mim. Santo foi bom creceu, manhã vou ter outros sentimentos para por que vida eu me estremeço. Mudança é constante se tem vida. Aan het begin van ik